9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het treinverkeer in het zuiden van het land is ernstig ontregeld. We kunnen door een defecte bovenleiding geen treinen van en naar Den Bos rijden. Mensen die bijvoorbeeld van Utrecht naar Eindhoven willen, moeten via Rotterdam. En dat duurt meer dan een uur langer. De NS hoopt dat de problemen rond het middaguur zijn opgelost. De werkloosheid in Nederland is vorige maand verder gedaald. Het aantal mensen zonder werk kwam uit op 588.000, meldt het CBS. Dat is 6,6 van de beroepsbevolking. In november was het 6,7 Vooral mensen tussen 25 en 45 vonden een baan. Het CBS noemt de daling van de werkloosheid nog erg voorzichtig, maar het gaat wel de goede kant op. Het vak Nederlands op de middelbare school is niet meer van deze tijd en moet op de schop. Dat vinden docenten Nederlands en vakwetenschappers van acht universiteiten. Leraren Nederlands op de middelbare school hebben wat hen betreft te veel leerlingen en er worden te weinig schrijfopdrachten gegeven. Ook vinden leerlingen het vak saai en niet uitdagend en het geeft geen goed inzicht in de taal en literatuur. De docenten van de universiteiten hebben al hun kritiek en aanbevelingen opgeschreven in een manifest en hopen dat de politiek daar iets mee gaat doen. Ruim 600 gebruikers van het schildkliermedicijn t hebben zich gemeld bij de Vereniging van Letselschadeadvocaten. Het meldpunt werd dinsdag in het leven geroepen. De fabrikant van t kan het middel vanaf 1 februari niet meer leveren door problemen bij het verhuizen van de fabriek. Zo'n 350.000 patiënten zijn de dupe. Ze moeten overstappen op een ander middel en zijn bang voor de bijwerkingen. Of er juridische stappen worden genomen tegen de fabrikant is nog niet duidelijk. De letselschadeadvocaten wachten eerst het onderzoek van de inspectie voor de gezondheidszorg af. Het is weer nog plaatselijk dichte mist en het kan glad zijn. Vanmiddag soms wat zon. Het wordt min 2 graden in het noordoosten tot plus 3 graden aan zee. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Sombakker van de ANWB. Er zijn vanochtend vanwege de mist een aantal spitsstroken niet open. Daardoor zijn daar de dagelijkse files wat langer dan gebruikelijk. Er verder veel vertraging op ta 4. Amsterdam richting Rotterdam bij Zoeterwoude, 10 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Amsterdam. Er staat tussen Den Horen en Zoeterwoude, 19 kilometer. De vertraging is bijna een uur. Er zijn daar twee rijstroken afgesloten.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 De tweede uur vanuit Hotel Hoogland, uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, we gaan het hebben over politiek, met politiek. Oh leuk. De, je hoort nu uh, Michel Demmes, wil je de box uitzetten, want het begint een beetje rond te zingen. En uh, dat doen we in uh, twee blokjes. En meneer Poster, die uh, pakt de, de krant al. Die, uh, ja. Ja, wat, ik moet wel een go goed uh, beslaagd eisen wan, uh... Nou, u heeft daar een foto en dat gaat over de kerntaken. En daar heb ik toevallig ook een stukje voor uitgekregen. Daar gaan we het zeker even over hebben. Ja, Michel is nog heel erg... Waar uh... nou, is... hebben we het over? Nee, kom... nee, ik, ik weet zeker dat uh, Michel in diezelfde vergadering zat. Ja, ja. Want het eerste gedeelte heb ik mogen bijwonen en dat ging over heel iets anders. Oké, ja klopt. Hoe is het uh, uh, nu nou, uh, na twee jaar oppositie voeren? Uh, nou, op zich uh, niet zo moeilijk, want uh, we zijn uh, al een aantal jaren bezig op een paar uh, dezelfde thema's. En die hebben we dus de tijd gehad, om omdat het uh, gemeentebestuur of de college niet van koers veranderd is, kan je uh, doortamboeren op hetgene wat je al jaren vindt. Ja. En we hebben dat uh, toch ook verder kunnen uitdiepen. En er komen wat uh, zaken voorbij die toch wel heel erg uh, belangrijk zijn. Zoals die kerntakendiscussie en de samenwerking, uh, fusie met Haarlem. Hm. En uh, ja, hoe je nou deze badplaats uh, dus uh, kan onderscheiden van andere badplaatsen. En het laatste lukt gewoon niet echt. Waarom niet? Nee. Waarom lukt dat niet? Uh, omdat wij... Uh, um... Achterblijven. Er zijn meerdere Zandvoorters die gaan naar de Katwijk en Noordwijk kijken. en die gaan het dan vergelijken met uh, hoe dat in Zandvoort de vlag erbij staat en de plannen. En dan zeggen ze ja, die anderen doen stukken beter. En nu laatst uh, is het weer dat uh, de boulevard voor het Koerhuis in Scheveningen. krijgt weer 25 miljoen euro. En wij komen niet verder als een uh, paar houten kiosken die met uh, de vijf 5 wegwaaien in de zomer. Dus dit gaat niet goed wat dat Oké, dat is uh, oppositie. Uh, uh, hoe is het in de coalitie, meneer Vossen? Ja, ik verbaasd me over die uitspraak van oh, mijn vriend Demmers. Zoals het gebeurde is, Katwijk heeft één wieleronde. Wij hebben het eerste zo'n zo'n bachverstap hier in de Zomvoort gehad. Er gebeurt van alles hier. We hebben het met je eens dat die, die, die, die tentjes op de boulevard... Het was gewoon een, een proef. Maar het, ja. En ik woonde tegenover. Is dus ook, ja. ja. Dus ja. Ik, en het was op zichzelf heel erg leuk. Ja, kijk je je storm, dan doe je niks Nee, aan. dat doe je Zoals helemaal de Katwijk niks. niet, nee, dan waait alles weg een historische achtergrond hebt, je moet je weten dat alles nog dicht gaat ook op een bepaalde tijd. Het is Om twee uur. hè? Ja, ja, ja. Maar ja, ja. Oh ja, buiten, buiten dicht gaan, eh, als, als, als coalitie moeten jullie eh, toch ook, en daar zijn jullie ook mee bezig, nadenken over eh, herstructurering eh, Middenboulevard en, en eh, hier het plein waar we het ook straks even over gaan hebben en de van Zandvoort. Ja, maar en, er gebeurt natuurlijk ben in fases. Nou, nou, nu zijn we, zoals je weet, druk bezig met het, hier met het Watertorenplein. De, de, de, de, de, ja, er moet nog een investeerder gevonden worden voor het, voor het Badhuisplein. Maar er wordt wel aan alle kanten gewerkt. Bij het station is het vrij hard gewerkt. Er gebeurt wel wat, hoor. Nou is die uh, architect was hier net over het uh, Watertorenplein. Ja. En um, hij heeft ook de procedure verteld. Maar uh, er zijn er nu drie bezig. En nu gaan uh, de gemeente... of de raadsleden zeggen, er mogen twee architecten doorgaan, is dat niet vreemd? Ja, dat is bij mij onbekend. Er is nog geen beslissing. Twee genomen. of één? Eén of twee Nou, Hij ja. zei twee gaan we door, dus er valt er één af. Ja. Uh, Michel, is dat, niet, is dat niet vreemd of is nou, dat een normale gang zaken? Het is uh, zo dat uh, er zijn twee plannen die uh, waar een nieuw bestemmingsplan voor nodig is. Ja? Dus dan moeten we het gedeelte moeten wijzigen. Hm. Um, en één uh, plan. Uh, dat past binnen het bestemmingsplan. En uh, het is aan de raadsleden is, uh, uitgenodigd om te komen kijken. En dan kan iedereen, uh, elke partij die kan zijn voorkeuren uh, uh, uitspreken. uitspreken. En dan wordt dat uh, verder uh, behandeld. Maar het is mij ook niet bekend dat er twee architecten af, of één uh, architect afge. Uh, een ja, dat afge is nee, hij, hij heeft dat wel. zo uh, verteld, dus daarom vraag ik het even. Nou, als Misschien je dat niet is dat wel. informeel aan, uh, aan, aan, de, aan die stedenbouwkundige de architect gegeven. verteld. Maar voorlopig is het nog zo dat de raad de keuze ja, moet maken. Uit, uit, uit drie? Uit drie? Dus. Uit, drie, uit, drie volgens uit drie, ja, ja. Dan hadden we het wel geweten. Maar misschien is de de wens van de gedachte. Want hij dacht, hey, ik zit bij de laatste twee. Maar nou, Dat kan dat ook wel, ja. ja. Maar, maar zo, zover ja, zijn we zo nog zo niet. Um, hoe staat uh, de, de, de oudere partij tegenover de bestemmingsplanwijziging van uh, dit plein? Oh, positief. Ja, ik, ik vind dat die, die tekeningen erover zijn zijn allemaal een verbetering van, van het geheel hier. Van wat nu Hoe lang is... doen we er hier al nou niet over om ja. het, hier wat aan het plein te doen? Ik geef mijn eerste, tweede raadsperiode. Ja. 2006, 2010 hadden we er ook al over. Toen, toen meneer Demmers nog die, die watertoren heeft verkocht. <laughs> <laughs> en nou ja, ik hoop dat er nou eindelijk wat gaat gebeuren. Ja, meneer Demmers heeft de watertoren verkocht. Um, en wat, wat vindt hij ervan als je zo de, de, de nieuwe, de nieuwe plannen zet? Is ja, het, het, ja, is het niet blijf, een keer tijd dat er ja, wat gebeurt? Nee, het blijft een beetje doorsudderen met die watertoren. <laughs> maar wij hebben ons niet als goed huurder uh, gedragen. En toen kregen we een boete van 10.000 euro per dag. Dus ik denk: uh, Weet je wat, we gaan verkopen dat ding. En dan uh, gaan we uh, met de eigenaren van die toren een integraal plan maken met het plein erbij... waardoor we dus die watertoren mm -hmm. ook kunnen renoveren. Maar goed, dat is allemaal niet doorgegaan. En nu komt hetzelfde plan, althans komt een ander plan Zondag. komt weer terug. Komt weer terug ja. Een integraal plan, watertoren plus plein. Mm -hmm. opbrengsten van het plein die gaan de watertoren renoveren. De eigenaren zijn het ermee eens. En ik heb begrepen dat een van de plannen... Uh, dat is het plan met uh, die witte huisjes en die rode daken... Dat, dat, dat is uh, van Kees die is net hier geweest. Oh, dat is van dat is Kees Reis. Maar ja. ja, dat valt wel in een putje. Dat en dat, dat, uh, en want dat past een beetje dat bij is, de schaal dus, van Zandvoort. Ja, ja. Doet ons herinneren aan het oude centrum. Hmm. En een stukje van uh, de uh, uh, Noordbuurt. En uh, dat geeft uh, de kustidentiteit uh, uh, weer. Mm -hmm. Dus ja, daar ligt uh, onze voorkeur. En dan wordt tegelijkertijd ook die toren gerenoveerd. Ja, ja. Nou, maar de dan, renovatie... denk dat, uh, dan denk ik dat iedereen, de oudere partij, zowel gemeentebelangen, Zandvoort, hoewel we vaak tegenstanders uh, zijn geweest, ons in dit plan kunnen vinden, meneer Posten. Ja, juist, ja. Ja. Nou, daar gaan we al een hele goede, goede kant op. Want ja. um, er moet gewoon wat gebeuren, dus daar is iedereen in Zandvoort over eens. Um, nou is er uh, vier dagen geleden geroepen door een minister, uh, er mag op strand gebouwd worden. Ja, oh, oh, oh. Oh. ja, dat was de eerste uitspraak. Die is later ja, genuanceerd. Ja, ja, ja. Ja. Het was dus ja. uh, um, onder de strandpachters brak natuurlijk gelijk uit, dit is onze kans. Ja. Um, er is een gesprek geweest met de strandpachters inmiddels. Hoe, hoe denk je daarover, als, als uh, de regerende partijen? Nou ja, kijk, het is niet nog steeds die periode dat alleen maar vijf strandtenten die vergunning hebben. En dat is tot 2020, hè? 2020, het, ja. Ja. ja. Nou, ik, ik zie niet zo gauw nieuwe erbij komen, hoor. Want het kost enorm veel allemaal. Die, maar er zijn wel bij die het willen. Hè? Ja? En die het, ja. Ja, ja, de financiering dat, moet je ook rondkrijgen ja. natuurlijk. Hè? Nou ja. Maar ik, ik, ik denk dat we voorlopig bij vijf houden hoor. En het ik moet toch geëvalueerd worden, dacht ik ook. Ja, ja. Hè, maar het gaat natuurlijk ook over huisjes hè dan. Ja. Um, ja. ja, er zijn wat ontwikkelingen aan de gang. Dat zijn die strandbungeloos. Dat is de regering gezegd, nou je mag wat meer bouwen op strand, aan het strand, in het duin. Ja, ik denk niet dat dat heel erg handig is om daar nou gelijk allerlei bestemmingsplannen op te maken, nee, nee, nee. Eh, te wijzigen, dat dat allemaal mogelijk is. Want je weet niet helemaal waar je aan begint. Als je nu zegt, uh, iedereen mag een vast jaar paviljoen neerzetten, uh, dat betekent dat uh, een aantal erbij komen en dat er weer niks te eten is. De, de word spoeling wordt alleen maar, maar dunner. Ja. En we hebben nu gemerkt dat... Uh, dat moet ik de Partij van de Arbeid, Gert Oden, nageven. Die hebben 13 jaar lopen scheuren aan het feit dat uh, een jaar rond pavioen mogelijk is. Ja. En niet uh, te veel. Ja. Uh, en dat is een, inderdaad een goede ontwikkeling. Maar we hebben ons een klein beetje vergist. In het cannibalisme. Dat betekent dat als je goede zaken hebt het jaar rond aan het strand... dat het in het dorp, uh, zeker in de zomer... Is, na, uh, als het wat later wordt, gewoon een uh, uh, stuk minder ja. is... Dus het lijkt me toch wel heel erg goed om na te gaan denken wat de gevolgen zijn. Als je dus uh, die Jaronpovio's gaat uitbreiden. Mm -hmm. En als je, de wet zoals die nu geldt, buiten het bestaand bebouwd gebied, he, staat ook in de provinciale verordening, mag je niet bouwen. En dat wil de regering nu veranderen. En dan denk, ik, ja, uh, gooi je dan niet het kind met het badwater weg? He, dat je zegt van uh, ik ga een verbelgisering mm -hmm. van de kust. We ja. zetten allemaal appartementen gebouwen neer. Ja. ja, en we stapelen op het Vervoersplein nog negen etages te bovenop waar meneer Posten van? Dan mag meneer Posten naar boven. En dan gaat meneer Bouwberg het allemaal wit schilderen met geraniums. Nou, misschien is dat nog wel leuk. Maar het is dus niet bevorderlijk voor de kleinschaligheid en identiteit van Zandvoort. Nee, als je. Je zei het net zelf al, als je naar de andere badplaatsen gaat kijken, Katwijk en Noordwijk, en dat het er allemaal verbouwd en gedaan is. Maar die hebben natuurlijk ook een achterland en die hebben uh, ook restaurants, maar die ja. hebben ook vast strandpachters, dus ja. daar loopt ja. het wel. Maar alleen, is, het er zijn geen de... is het daar niet kleiner? Nou, als je, uh, de, de, de, de, ze hebben daar vier, vijf, uh, ook vier, vijf strandpaviljoens, ja. ja. alleen de boulevard is natuurlijk ook één restaurant. Ja. Ja, dat, dat, is, is, hier een, dat ja. is hier anders. Dat is uh, een beetje een... Uh, uh, uh, dat zei uh, meneer Rampenzaliger ook al. Het is een soort apart uh, gebied, ge dat uh, midden boulevard. Dat is een woongebied met weinig reuring. Mm. Ja. En dat staat eigenlijk tussen het strand en het dorp in. En hoe kan je het nou, met de tevredenheid van de bewoners... maar ook de ondernemers en de identiteit van de badplaats... die hele boulevard toch leuk krijgen? Nou, dan is dat uh, Watertorenplein, hè, met die Watertoren. Dat is een eerste aanzet. Zo goed kijken hoe het gaat. Ja. Mm -hmm. Maar in zijn algemeenheid vindt onze partij en ik zelf ook... dat de laatste vijf, zes jaar de focus verkeerd ligt. He, we zijn nu heel erg bezig met reorganiseren. Transitie, sociaal domein. Mm -hmm. Afdelingen worden opgeheven. Taken worden uitbesteed. Er wordt gepraat met Haarlem, er is bepaalde correspondentie die er toch op wijst dat we zometeen wel ja of nee mogen zeggen, maar niet meer over het geld gaan. Nou, dat soort, uh, de concentratie op dat soort randproblemen, dat haalt eigenlijk een beetje de... De vooruitgang voor de badplaats een beetje weg. De aandacht is, er. de focus is niet juist op die Wat, bal. Die uh, moet we gaan de verkeerde kant even Als de badplaats. Even op. Ja. Ja. Wat vindt de, uh, uh, de, de, de coalitie daarvan? Dat de, deze uitspraak, uh, de, dat de focus gaat verkeerd liggen. En we richten ons niet meer naar de badplaats, maar we richten ons op randverschijnselen zoals fusies, uh, uitbesteding van een aantal dingen. Die straks nog even te sprake komen overigens. Nee, maar daar maak ik me niet zo'n grote zorgen over, hoor. Want we moeten altijd nog beslissen. In het tweede, het tweede kwartaal geloof in 2016. Ja. En de stem is niet zo dat we allemaal nog voor zijn, hoor. Dus we zijn meer van de mensen. En ook bij de oude partijen gaan heel veel stemmen op om daar niet voor te zijn. Ja, maar we zijn al onderweg, meneer Posten. Dat ja. We hebben een aantal dingen uitbesteed. En het punt is, de zelfstandigheid van de gemeente hangt af in hoeverre je eigen autonome uh, geheven belastingen en inkomsten kan besteden. En als wij allerlei dingen uitbesteden aan anderen, dan moeten wij en controleren of ze het wel goed doen... En uh, we krijgen een rekening en die is vaak hoger dan dat we nu betalen. Dus nou is... op het enige moment dan zijn die, stapelen die rekeningen zich op. En daar houdt te weinig geld over voor hetgene waar we eigenlijk voor eigenlijk... moeten zitten. Uh, we gaan hier straks nog even over verder. Ja. Uh, we gaan eerst even een stukje muziek draaien. En of weer dan spreken we nog, we nog even ja. door. Zo nou, ja, is het maken. er niet mee eens. Yes. Even een onderbreking. Stond op het waterlooplijn met een kraampje vol cannardipten. Hij verkocht die bezig als een trein, totdat het begon te gieten. Dan neemt hij er een meer tussen met zijn geelgevende muts. Het is weer hetzelfde lied. Palmer Berthe is failliet. Geen ene rode shirt en bakken ik de uit de vlammen. Dus bakken bestand wil hij niet. Het is weer hetzelfde lied. Alme Bertes is failliet Maar dat kan hem toch niet schelen, Bertes is een originele Alme Bertens heeft zich als aangemeld Bij de bond van illusionisten Maar de buurt heeft bij de politie verteld Wat iedereen thuis al zo, zo misten Bertens verdween een tijdje naar de baaiers Niemand gelooft nu dat het waar is Maar het is weer hetzelfde lied oh, mijn Bertus is failliet Geen ene rode zitten te makken de uit de vuilnis pakken Bijstand wil hij niet maar Het is weer hetzelfde lied Ome oh, Bertus is failliet Maar dat kan een niet schelen Bertus is een optionele makelaar Is het is een in het is de Oh mijn bed dus is failliet. En één rondje zitten makken echt van de spakken dus bij Stand Full really je niet. Het is weer zelf de Oh mijn bed dus is failliet. Maar ik kan hem toch niet schelen. Dat is een originele Moeten we komen. Ja, en we gaan weer door met de tweede tien minuten die de heren mogen volpraten. En meneer Poster heeft een krant meegenomen. En de krant is van eergisteren te halen op het dagblad en het gaat over de kerntakendiscussie. Er was nog enige beroering in de zaal. Omdat de VVD begon te roepen dat de kaasgaaf en het was niks... En toen is de OPZ gewoon uitgevaren. Ja, terecht. Die opmerking van meneer Hendrik sloeg nergens op. Kijk wat je vindt dat er te weinig gebeurt. Te weinig. Ze hebben net zoveel stemmen in die kentuit als wij. Dus we hebben het niet laten horen. Geen kritische noot, ook geplaatst. Alleen weggelopen. Maar dat was allemaal toch nog in de naweeën van de verkiezinguitslag, denk ik. Dat ze daar niet meer aan meededen. Nou, het PvdA Omgegaan. heeft van tevoren geroepen, we doen niet mee. Ja, maar, ja, ja dat kan me voorstellen, Gert. Maar die zit daar in zijn huppie. De VVD als grote partij. Eigenlijk altijd eigenlijk de grootste geweest. Mm. Tot wij, wij eruit kwamen. En mm -hmm. ik ben er nog steeds van overtuigd... dat de oude partij is in de toekomst wordt het nog veel groter. Want wij ja, ja, ja. met z'n vieren worden ook allemaal ouder. Die zeggen ook allemaal. Ah, ja, steeds meer. <laughs> ja. Ook meneer Demmers, die heeft me al een paar keer gebeld. <laughs> maar, um, de, de, je, je kan wel een um, oudere partij zijn en roepen... we worden dan nou steeds groter, want er komen steeds meer oudere mensen. Maar ik zou me focussen ook zo beetje op de jongelui gaan richten. Ja. Ja, en ja, zo. Um, de, de, de, de, de grap is gemaakt, dat begrijp ik. Ja. Maar... Um, het GBZ heeft wel deelgenomen aan, uh, ja, aan de ja, ja, ja. discussie. Ja, het, Voelde uh, jij, uh, omdat meneer uh, Hendrik zegt van, ja, we, hebben, we, we, we, we doen het nog niet mee, want uh, de coalitie gaat het vertellen. Voelde jij dat zo? Of heb jij, nee, uh, heb jij nee. goed in kunnen brengen in die uh, discussie? Ja, ik heb uh, eindeloos daarop uh, teruggekomen, op die kerntakendiscussie. Zijn we in 2011 mee begonnen. Mm -hmm. want toen, uh, werd dus... Zullen we naar voren kijken? Want uh, je gaat weer terug naar achteren. Wanneer ja, begon, ja, ja. Maar goed, daar zijn we al mee begonnen. Want ik wil, ook met, ik wil naar de onderwerpen toe. Ja, daar zijn we al mee begonnen met die kern- en En het is steeds door de Partij van de Arbeid, dat thans Gertone, vooruitgeschoven. En uh, het, de toenmalige Rekenkamer en de accountant heeft gezegd... de methode dat is geen goede, u moet flinke stappen zetten. Hakken. Ja, hakken. Je moet ergens in hakken. Nou, dat is steeds maar uitgesteld. Maar de bezuiniging die wel is doorgezet. Ja, maar nu, nu is hij er. Dat, dat is ik, die ik heb, ik, heb geen, ik heb geen antwoord op mijn vraag. Ja, ik wil graag is... weten. En dat, dat antwoord wil ik ook gewoon hebben. Hoe voelde jij je in de discussie? Kon jij goed meepraten, ja of nee? Ja, ik was daar niet bij. Ik heb wel uh, de laatste jaren... Beneden, heb ik je hebt er geen deelgenomen, hè? Ja. Ja, we hebben oh, dus dat... een beetje uh, deelgenomen. Maar de, ik was uh, zelf, heb ik op die avond oh, okay. geen uitspraken over de kern- en gedaan. Oh, okay. Het enige wat we intern hebben besproken over de kern- en is... dat er geen besluiten voor liggen. Het zijn allemaal uh, richtingen die aangegeven worden. Maar er wordt niet gezegd. Bijvoorbeeld van uh, de context, VVV, bibliotheek. ja nou die, En nog, die, en nog um, een club dat is bij elkaar al um, 2 miljoen aan subsidies Als ik, als ik terug naar die afgelopen... Oh, uh, ...dinsdag... ...dan uh, heb ik uh, in de krant... ...en heb ik iedereen ook kunnen zien... ...een lijstje gekregen en daar staan een aantal dingen op... ...die uh, dan ter discussie gaan komen ja. staan. Want de wethouder heeft ook gezegd... ...stuk is niet af, het is Klopt. jullie stuk... ...en uh, kom met iets waar we mee kunnen. Dan lees ik bijvoorbeeld... Uh, ...een tegenstrijdigheid hierin... ...er komt uh, minder aandacht... ...voor marketing en promotie... ...en onverminderd blijven we doorgaan... ...met toerisme en economie. Ja, dat is uh, niet helemaal uh, in, dat is uh, niet duidelijk. in lijn met elkaar. Nee. Nee, daar ben ik ook helemaal met je eens. Ik las het ook van de week. Ik denk, dat is heel vreemd. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal dingen. Uh, en, en daar kom ik even bij de, de, de fusie dan wel ja. het uitbesteden van ambtenaren. Deels overgedragen aan derde handhaving, groenbeheer, beheeraccommodaties. Dat is uh, bijvoorbeeld SRO. Dat gaat dus geld kosten. Ja, ja. dat wij al voor gewaarschuwd. En hebben we dat geld? Nou ja, er is wel geld, ja. Maar ik bedoel, daar verandert niet zoveel aan, denk ik hoor. Dat wordt nu toch ook gedaan. Het groen wordt ook nu onderhouden. Het groen moet ook uh, worden. Ja, dat wordt dus nu door, door ambtenaren gedaan. Ja. Die, uh, en, en nu ga je het dus uitbesteden aan derden. En ik denk dat die duurder zijn. Ja, dat, dat moet nog bereiken. Geld, dat wordt, dat ja. wordt nog berekend door, uh, ja. door jullie? Ja, onze groenexpert, die, die buist erover op het ogenblik. Nou, oh, dan kan je beter met meneer Paap gaan uh, praten van ja, sociaal ja. zandwoord. Dat is dat. Ja, de groene is al die ja, ja, die komt volgende week. Die nou, daar kunnen we het wel aan vragen. En wat, wij, uh, uh, wat ons wel zorgen, baart, is, is dat er minder aandacht komt voor sport. Ja. Minder aandacht voor cultuur. Nou ja, meer, minder subsidies aan sport en zo. Dus wordt er ook minder aan sport gedaan. Dat is, dat is, dat is de, de, ja. de verlengde ervan. Ja, maar kijk, nou, nou wordt eigenlijk die bal bij de raad neergelegd. En de raad, eh, daarom was het college, vorige colleges, die waren een beetje bangig... om daar eh, voorstellen voor te doen. Want dat kost eh, stemmen en daar krijgen ze ervan. Dus dan zeggen ze, laat die raad die kerntaken discussie doen. En dan moeten die wat zeggen. En dan gaan wij het wel doen. Dan kunnen wij als college zeggen, ja, maar dan moet het bij de raad zijn. Ja, maar dat, ja, dat, dan hoor, dan ik al, dat ja. hoor ik al heel vaak. Ja. Wij ja, moeten dus, uitvoeren... Nee, wat ja, ja, jullie vinden. Ja, nou. maar wat vinden wij nou? Wij moeten.. Uh... Als die raad blijkt, dus de laatste jaren, niet echt een keuze durft te maken, en het college ook, dan gaat die bal heen en weer. Nu dan zeg je nu, als raad moet je zeggen, jullie zitten er bovenop, college. Jullie hebben een kennisvoorsprong. Jullie weten hoe het moet. Wij stellen een subsidieplafond vast. En dat is geen 3 miljoen, maar dat is 2 miljoen. En maakt het college dan maar uit waar ze in gaan snijden. Ja, en het, hoe ze dat dan gaan verkopen. Het, het college roept in deze en in vele andere zaken... Wij zitten hier om uit te voeren wat jullie ervan vinden. Afschuiven ja, dus, van de verantwoordelijkheid. Dan zou je dus die bal heen en weer blijven spelen. Dan kan je ja. beter die bal pakken. Ja, dus en hem in doel schieten. Ja, dus het college is een beetje een hersenloze, willoze uh, club. Die maar uh, nou, soms... een, een mee moet waar je wat de raad wil. Die geloof... raad die weet het helemaal niet. Dat ik geloof zijn lekenbroeders. broeders. Deelt u deze mening? Nee, natuurlijk niet. Want ik kan natuurlijk mijn coalities niet afvallen. Nee, dat deel ik helemaal niet. Ik vind het betonelijk. Wat vindt u die, van het college? Ik vind het... Tip ja, ik vind ze af en toe te vooruitsteend. Vooral met die affaire. en Het wordt een enorme bottleneck met die vluchtelingen. Dat wij weer voorop lopen. Met allerlei Heerlijk dingen. Ja, ja, ja, ja, ja, En we, we moeten zoveel mensen leven. We hebben die staten ja, hebben we allemaal. Die zo staat moet geloof ik. 20 man moet Ja, nee, dat, dat, is, dat is gesteld door, uh, door Rijks... Ja, uh, ja, bedoel ik. ja, dan heeft het college opeens wel een mening. Ja. Als het over statushouders en asielzoekers ja. gaat. Maar over die andere zaken zeggen ze... Nou, moet je bij de raad zijn. Nou, ja, uh, het, het, het, het moet niet van alle wallen tegelijk geneten. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het college de dienst uitmaakt. Is antwoord, want daar hebben we een gemeenteraad voor gekozen. Ja, dat, is... dat is heel oh, simpel. En uh, zo stellen jullie eigenlijk ook op. En uh, ik vind niet dat je het de, de college de, de bal moet geven. Ik vind dat je de bal bij de raad moet houden. Want dat, ik heb, ja, ja, Wij maar, hebben een raad gekozen om iets uit te laten voeren. Ja. Dan moet de raad dat doen. Ja, niet als je dus niet, zegt, niet Als we het, het over, over de kerntaken discussie hebben... zeggen ze ja, ja. dat moet de raad doen. En ja. als we het over vluchtelingen, asielzoekers, statushouders gaan... dan zeggen ze dan gaat het college dat doen. Ja, ik vind ja, dat... Het ja, uh, is natuurlijk een beetje raar. Het is ongelooflijk. De mensen in de Max-Eubens-straat... niet eens de kost verloren staat... Wat een onrust uh, daar is door deze toestand. De, ik heb gisteren gelezen dat de burgemeester daar op visite is geweest. Ja. Ja. En dat de onrust een stuk minder is geworden. Nou, ik, die brieven zijn privé die aan ons gericht zijn. Ja, okay, dat... Maar het is uh, echt vreselijk hoor. Ik neem, ja? ik neem aan dat, uh, dat iemand naar een partij schrijft van... Uh, ik ben het daar niet mee eens of, ja. of wat dan ook. Nee, maar ook gefundeerd, dus niet één of twee. Hmm. Maar de hele straat tekent mee. Okay. Als het als nou zo is, hè. Ja. Dat die, uh, uh, die wijk daar tegen is... Hoe gaan jullie dat dan in die raad brengen? Mag ah, ik daar ja. een antwoord op geven? Ja. Als het wij kort zijn, is. Ja, wij zijn, ja, het is, het dus is kort. Wij niet. zijn helemaal niet uh, expliciet tegen noodopvang of wat soort, dat soort zaken. Nee. Maar dit is, dit is maar, twee jaar, hè? Maar, ja, maar het is geen twee jaar. Ja. Want het blijkt, nu, het, langer, het, blijkt nu, het blijkt nu dat je 6400 euro krijgt per statushouder om het te verbouwen. Maar dan moet je minimaal vijf jaar hebben. Dus die Twee jaar blijven die, maar dan krijg je er weer drie jaar andere voor terug. Dat is een punt. Maar het gaat mij gewoon om dat politiek, bestuurlijk vooruitzien van deze regering in Den Haag. Dat is volledig verkeerd. En dat krijgen wij als gemeente op het bordje. En of het nou over asielzoekers of statushouders gaat. Wij zijn tegen dat hele systeem, de systematiek, die fouten die in Europa en in Den Haag zijn gemaakt. Dan moet de gemeente nu voorop draaien. Ook qua kosten. Dan denk ik, zoek het lekker uit met z'n allen. Want er komen nog steeds 2000 uh, vluchtelingen per dag komen er binnen. En dan kunt u moeilijk de gemeente het voorop laten draaien. Nou, nou niet uh, voor, die, voor die 2000, maar uh, we hebben het nu over 50 uh, eenheden of zo. En, en die 28, die ben je sowieso verplicht om op te nemen. Um, 40. 40. Je kan dus wel zeggen de politiek in Den Haag is fout. Dat zal ook wel zo zijn. Ja. Maar we hebben met plaatselijke politiek te maken. Ja. Dus we moeten het toch oplossen. Ja, nee, maar je, ik snap het hele beleid niet. We zijn het dichtstbevolkte land praktisch van de hele wereld. Waarom moeten nee, je, je, je gaat ook weer landelijk praten. Ik ja. wil graag uh, lokaal blijven praten. Want we hebben het nu toevallig over uh, de, de, de wijk uh, Kostelorenstraat. En de max die die erachter zit. En daar in het midden staat het grote gebouw. En daar komen die mensen in. Nee, die nee, komen niet in het grote gebouw. Die komen in het kleine gebouw. Nee, nee, dan komen ze in het kleine gebouw. ernaast staat. Mensen alleen mensen van de lengte van, uh, van meneer regering hier. Van 1,50 meter. 50, die komen <laughs> daar, kunnen, daar, kunnen, daar, kunnen daarin staan. Ah, nee. Maar goed, ja. euh, nou, denk ik laat, fout, laat, laat, laten we even en terug gaan naar... Als we nou lokaal, een, een lokaal als partij zeggen wij in dit geval niet doen. Ik heb okay, drie paviljoens. Dat zijn dingen die ik wil horen. Ja, van, ik, ik heb drie paviljoens. Niet komen, dat het niet hoeft, maar ik wil de lokale beslissing mee. Twee paviljoens, daar komen er 57 statushouders in. Ja. En één paviljoen blijft beschikbaar voor uh, psychiatrische patiënten en psychosociale problematiek bij jongeren. Wat nu al is? Dat zit er nu al. Dus heb ik statushouders die zelf al een beetje in de war zijn. En er zitten uh, vaak en er zitten daarnaast de psychiatrische patiënten die met de verslavingsproblematiek dat gaat toch niet <tus> samen. En het hoofdgebouw dat is een rijksmonument. Als u daar één stopcontact uithaalt dan wordt uw vinger eraf gehakt. Ja, dat mag niet. Dus daar gaat niks gebeuren. Goed. Um, okay. Ik wil toch naar die, die, die beslissing toe. Er uh, wordt door het college het, wij gaan dat doen. Ik hoor hier twee partijen die het uh, daar uh, niet mee eens zijn. Is die invloed, uh, uh, kunnen jullie daar nog invloed op uitoefenen? Gaat de raad daar wat van vinden? Komt dat in een, in een vergadering? Vijf in drie is acht, want ze vragen om geld. Ja, vragen ja, natuurlijk. Even, even, even. Ze dat vragen 40.000. Michel, ik wil even van meneer Postel. Ja, nee, maar uiteraard komt het weer in de raad. Er moet er over gesproken worden. 40.000 euro willen ze hebben. Ja, dat heb ik gelezen, ja. Dat, dat, dat komt echt wel ter te sprake bij de volgende raadsvergadering. Maar uh, j, j, j, j, jullie krijgen brieven van mensen die het niet willen. Uh, jij hebt ook uh, redenen om. Jullie, partij, ook redenen om het niet te willen. Ook brieven. En Ook brieven. Ja. Het wordt afgewogen. Gaat dan, het er dan komen of niet? Want, dit is niet verstandig, zeggen wij. Nee, dit is niet verstandig. En wij zeggen, we zijn al met z'n achter. Ja. Vijf ja. en drie is acht, heb ja. ik ja. ja. Nou, ja. Dus zou de raad kunnen beslissen? het gaat niet gebeuren. Ja. En wanneer, wanneer uh, is dat verwachtbaar? Die ja, het, het college is bevoegd. Alleen het college moet geld vragen voor de ambtelijke capaciteit. Dus die ambtelijke capaciteit hebben we nodig. Die kunnen we niet inzetten voor onze badplaats. Maar die zetten we in voor statushouders. Ja. En dat kost 40.000 euro. En dan vragen ze 40.000 euro uit de algemene middelen. Dus uh, toen vroeg ik aan de VVD, van, wat hebben wij nog te zeggen? Nou zegt de VVD, ze gaan hem geld vragen. En dan kan de raad zeggen, nee... Zo is het wel, ja. Oh? Nou, wij zijn zeer benieuwd. Wanneer komt dat in, in de vergadering? Verwachtbaar. Februari. Ja, ja, de vergadering voor 26 uh, januari staat alleen maar... De agenda staat al vast. Staat er vast. Dus het moet, moet in de volgende maand komen. Of de maand maken. Oké, okay. okay, de, de statushouders uh, gaan we ook volgen. En uh, zeker de uitspraken die uh, de OPZ en het GBZ daarover doen. Um, er zijn uh, onverminderd uh, uh, aandacht bij de kentaken discussie nog naar voren gekomen. Ja. Uh, kortlopende stimuleringssubsidies. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Voor nou, jeugd, denk ik, onder andere. Want we zitten ook reuze met die met die met die met die hangjongen in het dorp, dus het wordt ja. nog een heel dat groot probleem. Ja. Ja. Hoezo Want, wordt dat steeds groter dan? Ja, nou ja, ik heb. Ik zal geen namen noemen, maar gesproken op, op, het, op het pleintje waar het wapen van Zalvo ligt. Wat daar ook dramaat wordt, ik. als wij de raadsschaduw verlaten, van, nou, ik ga altijd via de hoofddeur vanwege met mijn schoenmobiel. Ja. Mm -hmm. Dan staan oh, al van die hangjongen daar in, in die hal, ik maak een rotzooi. En, en dan staan ze oh, bij, bij, bij Leo Heijnen voor ja. het, en daar bovenop. Dan, ja. ja. ja. dan kom ik op, op deels overgedragen aan derde, want het is een mooie verlengde ervan. Handhaving, want er staat daar uh, op dat bankje waar u met uw scootmobiel voorbij rijdt, namelijk een uh, samenscholingsverbod geprojecteerd. Ja. Ja. En ik loop daar ook wel eens langs, maar dan zou je eens keer moeten gaan handhaven, toch? Dat moet meer gebeuren. Ik ben er ook sterk voor om meer handhaversmensen aan te nemen. Dat levert dik geld op. Maar die, die, die wil je overdragen aan derden? Ja, dat is... Ja, dat staat hier. Ja, ja, ja dat staat hier. Maar dat, hoe ik hoef er niet mee eens te zijn. Ik was niet, niet, niet bij de bespreking... maar ik vind het... Ja, ja uit, vind uit, het, uit, als die houden, maar Als het maar gebeurt. Uiteindelijk als dit kan zo... Ik, kan ik daar iets over ja. zeggen? Dat, dat valt misschien ook onder de afdeling... stimuleringssubsidie of zo. Dan hebben we veel meer dingen... Voor in aanmerking komen voor de stimuleringssubsidie. Maar ook de andere subsidies... zou ik voor willen stellen... om te kijken als u nou subsidie geeft... aan een initiatief of een idee... <tie> ga eerst kijken... Wat we al hebben gedaan en wat het effect is. Klein voorbeeldje, kinderen uit Zandvoort zijn te dik. zegt meneer ja. tonen. Zeggen we allemaal, die zijn te dik. Nou, dat zijn ze al acht jaar, want dit onderzoek nou, is al heel lang gelegen. Ja, dus doen we stimuleringssubsidie uh, geven, meer bewegen voor kinderen of meer fruit eten. En dan vraag ik aan, heb ik aan het college toen de tijd gevraagd. Oké, okay, en wat is het effect? Nou meneer Demmers, het effect is nul. Ik zeg, ja, waarom doen we het dan? En hoe komt dat dan? Ja, er zijn hier te veel snackbarren. Er wordt te veel. Ja, dus dan heeft het ook geen zin om geld te geven als het geen effect heeft. En dat geldt ook voor beveiliging, voor handhaving. Ga kijken wat het effect is. En dan subsidie geven. Ik Mijn heb een ja, Nou, er, er komt hier toch nog een beetje in de samenwerking uit, maar um, ik heb een beetje het idee dat. Uh, um, de GBZ vindt dat er wat gedaan wordt, maar het wordt niet gecontroleerd. Juist. Want het vindt de openzet ook, hoor ik dat net. Dat is een effect, he. Het gaat niet om de maatregel. Het gaat om... Om het effect. Om het effect wat de maatregel oplevert. En wij doen heel veel dingen in dit land, zeker ook in Zandvoort. Uh, dit is leuk, en dat gaan we doen. En hier heb je 3.000, 10.000 euro. En dan achteraf kijken we niet... wat is het effect geweest van de subsidie? Je zou moeten kijken wat je uitgevoerd hebt. Uh, ik ga naar minder aandacht. Minder aandacht voor speelplaatsen. Nou was hier net, uh, waren hier net de winnaars van het uh, jeugddebat. -de -je -de ah. En een van hun onderwerpen was een, een skatebaan. Ja. Uh, Opknappen. Gaan we daar nou minder aan doen aan, uh, aan, aan speelplaatsen? Nou, ik aan, vind uh, het zo, dat er vrij veel speelplaatsen zijn. Kunnen er altijd nog meer komen. Zijn er zijn gedeeltes in het dorp, ik denk me vooral. Maar dit is onderhoud. Die, uh, onderhoud. Ja, het onderhoud wordt, dat ja. is een nekkenbreker. Ja. Ja. Maar het, willen ze ook dus, uh, de subsidie erin uh, intrekken? Zeg nee, je? Nee, nee, er is minder aandacht voor. Minder dus minder aandacht, aandacht, aandacht, aandacht, aandacht zou ik zeggen, nou ik schuif het nog even drie jaar voor om ja. ja. ja, Dat zeggen ze eufemistisch. Minder aandacht voor dit. Minder aandacht, maar dat betekent eigenlijk minder geld. Ja. Minder geld. Dus. Niet best. opknappen. En, uh, de jeugd heeft een toekomst, want anders kan je geen lid worden nee, nee, van de nee. oudere partij. Nee. Uiteindelijk. Ja, ja, ja. Uiteindelijk. <laughs> dus, je, dus je zou toch, wat moeten we je de jeugd moeten doen? Ja, ja dat moet helemaal niet. Uh, ja, Daar maken we de, maar, maar dan een programmapunt van het, in ons verkiezingsprogramma. Dat, het, dat die, die speelplaatsen voor de kinderen moeten behouden worden en die moeten goed onderhouden worden. Anders worden nog gevaarlijk ook natuurlijk. Ook dat. U, u haalt het zelf al aan. Uh, in ons verkiezingsprogramma, ja, ja. dat is uh, over twee jaar. En ja, ja. wij zijn er zeker voornemens om jullie in maart nog. Een keer uit te nodigen, ja, om dan eens even uh, voor het licht te houden wat er uh, ja. gebeurd is in de afgelopen twee jaar, en misschien wat er dan in Zijn de volgende vanwege, regeerperiode moet, uh, moet voorkomen. Ja, uh, GBZ, uh, die wil natuurlijk ook een beetje aan de macht komen. Nou ja, wij willen uh, ja, aan de macht komen. We willen gewoon in de coalitie komen? In de coalitie komen, en wij vinden gewoon dat de laatste vijf, zes jaar de focus als zijnde badplaats, waar je ook kan wonen en recreëren... dat die focus uh, niet goed ligt. Het ligt allemaal op randverschijnselen, op randveranderingen. We lopen achter allerlei maatregelen en wetten van de regering aan. Daar zijn we mee bezig. En we moeten gewoon zorgen dat we aantrekkelijk blijven hoe, uh, voor investeerders. Hoe, hoe ga je dit verkopen aan het, stand van het publiek? Want, nou, dan ga ik aan het uh, stand voor het publiek verkopen. U, uh, u loopt de kans en dan zijn we al mee bezig om in een uh, verlopen badplaats te wonen. Waar de helft uh, het aangezicht van in elkaar stort. Waar de winkelstand uh, half verdwijnt. Waar dus, u het risico loopt dat die treinverbinding niet doorgaat. Uh, u moet gewoon een beetje me, uh, meegaan met de tijd. En er moet geïnvesteerd worden. En er moet een, geen onduidelijkheid zijn bij de buitenwereld. Waar een investeerder terecht moet. Moet hij nou naar Zandvoort uh, terecht dit, of in Arnhem? Dit, dit zijn uh, dingen die passen wel in een, uh, in een verkiezingsprogramma. Dus ja. daar gaan we dan over een tijdje nog even over praten. Ja. Um, wat is de verwachting van, van jullie partij? Nou, ik vind het wel heel veel gebeurd in Zandvoort hoor. Ja, ja. En met die le leefstand winkels is een landelijk beeld gaan Je weet niet hoeveel grote keten zijn de laatste ja. maanden al niet gesloten. Noem ze maar op. V&D. Voor... VND met 14, ja. 15.000 man. Dat is heel fiets. Maar in Zandvoort ook natuurlijk. De, de, de prijzen, die huurprijzen van winkels in het de dorp zijn hier ja. zo gigantisch hoog geworden in de goede tijd. Ja. En daar hebben de mensen nu last van Dus als je je dames in naar de andere niet kunt sluiten. Okay. Ja. Nou heren, wij zien jullie in maart nog een keer terug om daar eens over terug en vooruit te blikken. Maart... We gaan een stukje muziek draaien en 2000... dan gaan we verder met het volgende programma. Okay. Dankjewel. Oh, Dank. dit, oh maart 2016. Uh, leuk, die Candy Dulver uh, in de jazz. En, uh, ik had geniet iets klassieks. Ik denk, laat ik het nou maar eens een keer voor Hans uh, doen. Ja. Terover ons zit Toos Bergen en Hans Rijmers. Eén uh, voor de klassieke concert en één voor de jazz. We hebben een keer gekozen om dit te combineren. We hebben alle vierden gedaan. Gaat het gelijk kijken ja. terug. Ja, het is niet uniek. Jij ging hier zitten en je begon gelijk over wat we een prachtig concert gehad in december. Ja. Ja. Je bent er nog vol van? Ja, nou, ik wel hoor. Ja? En we hadden een volle kerk. En die mensen ja, hebben er zo is. verschrikkelijk van genoten. Ja. Heb je daar Absoluut. ook een goede terugkomen? Ja, alleen maar. Ja? maar. Op een gegeven moment zei Peter, je moet weer in het dorp komen wonen hoor. Hij zei, want je ja. wist al ja. alle leuke reacties. Nee, het was echt fantastisch. En zij vonden het ook leuk hè? Ze vinden het geweldig. Ook, zag je ook. Ja, ze zeiden ook op een gegeven moment, Zand wordt voelt als ze thuiskomen. Mooi. Nou, dat is dan, dan een, iemand uit Maastricht daar, dat zegt. Dat vreemd, want vaak zijn Limburgers nogal van we moeten terug naar Maastricht. Ja, maar goed. Je, die... um, Dat is een kwestie gaan... van bouwen, Ben. Ja. Nou, we gaan naar het uh, nieuwe concert, want we zijn inmiddels uh, uh, in 2016 aanbeland. Ja. En vorige week is het, uh, het jaarprogramma doorgesproken. Ja. En nu uh, speciaal uh, het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Wat is daar dan speciaal aan? Uh, A, komen ze al uh, voor de zesde keer, denk ik. en uh, Het is een amateurorkest, maar uh, ze spelen alsof het professionele zijn. En uh, ze staan onder leiding van Dick Verhoef en die heeft echt touwtjes in de hand. Die heeft leiding? Dat, ja. Daar gaat echt de zweep over hoor. Als je... nou, Dat is wel ja, een professioneel zo... hè? Die is, dat is een professional. Dat is, dat is absoluut waar. En ze gaan de zevende van Beethoven spelen. Nou, dat is niet niks hoor. Dan moet je wel wat in je mars hebben hoor. Om dat aan te durven. Ja, ja. Kijk, je kan het doen als amateur orkest. Maar dan mag je geen flaten slaan. Want dan ga je af en een gieter hoor. Ik bespeur enige twijfel. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik heb alle Omdat ver... jullie altijd voor kwaliteit gaan. Ja, we gaan ook voor kwaliteit. Moet je dat ook verwachten van hun? Terwijl ze een moeilijk stuk spelen. Ja, maar dat... dat dat, ik heb alle vertrouwen. Echt waar. Ik heb alle vertrouwen in. Mooi. Dat gaat uh, ja, ja, ja, ja. ineens een hele andere kant op, ons. Vertrouwen. Jij ja? Ja? bent er nog niet klaar met het verhaal? Of wel? Nee, niet, nee nee. Maar nee. ik dat verdoende. Dus nee, ik vraag ik, ik, vraag, ik vraag ik vraag wat wat uh, om om, anders zit je nee. zo uh, Ik vraag wat Hans deed. Oh, oh nee, ik ik ik, ik nee hoor, ik ga onderuit zitten. Ik heb koffie en eh uh, nou, <laughs> Hans zit lekker. <laughs> ja, ik zit prima hier. Maar ja, ja. Doet Beethoven jou wat of uh, Zeker. Ja. Zeker, zeker, zeker. Ik krijg daar wel trillingen van. Dat is mooi. Nee, positief. Prachtige... Is dat ook. Prachtige composities gemaakt hoor, absoluut. Maar vergis je niet hè, als jazzmuzikanten conservatorium studeren, allemaal, niet één uitgezonderd, studeren klassiek. Ja. Maar Het is niet anders. Nee, Je studeert klassiek? Nee, ze studeren, nee, ze studeren jazz. Maar als ze uh, uh, muziek studeren... Is klassiek. Dus daar worden de, de Vars, Ja, dus. ja oké, okay, die worden gestudeerd. De die worden klassiek? gestudeerd. Ja. Absoluut. Ja. Absoluut, Ik bedoel, je kan, je kan. Dit is eigenlijk het beste voorbeeld van: uh, je hebt pas een goede toekomst als je de historie kent. Ja. ja, dat is waar. Ja, en jazz is toch pas ontstaan zo rond uh, 1917, 1920 he, ja. in de raptime ja. ja. toen de tijd. Ja. Ja. Beethoven's ja. en dat soort dingen die waren natuurlijk al veel. Al al veel, veel, al veel, veel ja, maar, ja, maar vergis je niet, hè? Uh, uh, uh, uh, wat nu de pop is. Dat was toen de tijd. Johan Strauss. Om het wat ja. te noemen. Ja, ja, ja. De populaire muziek. Ja, ja. Ja. Alleen werd toen het publiek betaald om te klappen. En dat doen we tegenwoordig niet meer. Hè? Nee. We hebben geen klak meer. <laughs> nee, de nee, klak is er nee. niet meer. Dat is, is het is de bedoeling is... dat ze geld Ja, ze moeten, nu, ze moeten nu Hoes... spontaan klappen. Ja. Ja. Hoe is het uh, programma voor morgen? Nou, We hebben dus uh, de zevende van Beethoven. En daarnaast spelen ze nog een stuk van Elgar. En een stuk van Johannes Brahms. <tus> en uh, voor de pauze is uh, Beethoven. Want dat. Neemt echt het uh, hele stuk wel in beslag. Mm -hmm. en, uh, en na de pauze nog twee andere mooie stukken. Okay. Dus, uh, um, er zijn twee concerten, en daarom zitten jullie hier ook, op één dag. Een ja. klassiek concert ja. en een Jesuit concert. Ja. Bijt dat mekaar Nee, hebben, nee. We, hebben we ook wel eens vaker gehad. Ja. Alleen, ook, wel alleen hadden we Wij al krijgen altijd elkaar zo'n En er zijn soms één of twee keer in het seizoen dat het samenvalt. En meestal is het dan in december? Ja, ja oké. Okay. Alleen, dit jaar niet. Want, anders was dat... Want jullie hebben het concert gehad uh, de laatste zondag voor de kerst. Ja. Die hadden wij ook gepland. Maar dat kon niet, omdat de krocht bezet was. Dus vandaar dat het nu de dertiende was. Ja, dat, uh, een week eerder. Een waar waar eerder. ik een beetje aan, aan denk, is dat je met zo'n groot concert... Hè, dus de start, ja. Dat ook een aantal mensen die zeggen... Ja, nou moet ik kiezen, want uh, ik vind dat jazz ja, maar... is mijn, mijn ding. Maar ik wil toch... Dit jaar hoefde dat niet. Dat hoeft nee. nu niet. Ik, en nu dan. zeg ik achteraf van tuurlijk, niet meer? Huwelijk hebben we dat overlegd. Ja. Dat is niet zo. Nee, dat nee. nee. kwam zo. Ja. <laughs> nou, Hans, nee, dat is maken... niet, dus niet helemaal waar. Nee. Want jij stuurt mij altijd aan het begin Klopt. van het jaar jullie agenda. Ja, en dan waar. kijken we of er dingen overlappen. Ja. Ja. En dat ja. Okay, ja. gebeurt echt. Ja, maar je, je hebt dit voorkomen door de krocht erbij te huren. Want die mag zich te staan is ja, daar. Natuurlijk. In de... Meteen. Nou, meteen. Ja, ja. In april. Ja. Ja, ja. <lacht> omdat, uh, omdat Hans niet mocht in december, mag hij aanstaande zondag wel een concert ja. houden in de krocht. Ja. Um, ik zie daar een mevrouw, Simone Pormes. Yeah. Pormes. Is ja. dat, uh, uh, waar komt zij vandaan? Nederland. Nederland. Ja, Jess Sangeres, dat klinkt het echt stel dat ze van nou, ja, ja, ja, ja, nee, de Ja, dat dacht ik ook. Is. Nee, geweldige, geweldige zangeres uh, uh, heeft heel veel gedaan met uh, Bucket Lewis en uh, El Giro, uh, metropole Orkest, uh, uh, de, de, een van de beste backing vocalisten. Als als de bekende artiesten hier optreden, dan lopen ze allemaal van, dan willen we die hebben. Okay. En uh, dat is toch een uh, en nu treedt ze op de voorgrond? Ja, zeker, zeker, zeker. Maar vergis je niet, hè? een heleboel grote jazzzangeressen... zijn allemaal begonnen als, als, uh, als backing vocalisten. Af de grond, hè? Uh, ja. er is, ik, ik moet iemand nog maar eens opzoeken. Op België is een... Uh, Nederland, geloof ik ook, is een fantastische serie geweest... over de backing vocalist uit, het, uit de soulperiode, periode Dus uit, uit de Motown-periode. Mm -hmm. Dat is onvoorstelbaar. Dat is zo, daar krijg je kippenvel van als je dat ziet. Moet maar eens opzoeken. Prachtig. Maar goed, uh, ze heeft geweldige CD's gemaakt met uh, Karel, uh, Karel Boulet, uh, een van de beste Nederlandse jazzpianisten. Die is er ook zondag. Met uh, Kim Wemhoff uh, slagwerk. En als iemand denkt: wie is Kim Wemhoff?. dan moet hij dinsdagavond kijken naar Kaniwaar zijn bij de Vara. En dan speelt hij daar slagwerk op zo'n verhoging oh, ja, daarboven. Ja, ja. Oh, ja. Ja, dat is, en hij is ook wel eens vaker geweest. Maar hoor, hij in, komt als in, de, in de dus Als ik dat dinsdag kijk ben ik te laat. Nee maar, dan, nee, nee, nee, nee, maar hij is er zondag ook. Hè. Oh, okay. dat, dat, dus die komt, die ja, bedoel kom, ik. Die komt spelen. <laughs> en ja, ik, ik, ik verheug me hier wel weer op. Wat wordt er allemaal gespeeld, Hans? Nou, of, of, ik heb het al eerder ik, gevraagd, maar toen nou. zei jij van nou, ze gaan eigenlijk op de gang een beetje. Ze, ze, ze nou, voelen, ze het, is voelen het publiek aan. Het, absoluut. Het is natuurlijk het Amerika Songboek, wat iedereen kent. Hè, want daar gaat het om, hè. Dus het gaat echt om de, om de, de swingende jazz. Maar ik denk dat zij, ik, ik ken de spelers niet, hoor. En ik moet je eerlijk zeggen... Maar die wil jij ook niet kennen. Nee, die wil ik ook niet nee, kennen. Want dan ga je je voorstellingen maken. Uh, stel, stel, dat zij, stel dat er in die, in die speellijst staat een... Uh, een, een, een, een aan de Maskin, ik noem maar wat. Ja. Dan heeft iedereen meteen de versie van Frank Sinatra in zijn hoofd. Ja, terwijl zij het, ja. het heel anders doet. Ja. In een ja. ander tempo, in, op een andere manier. Ja. Dat moet je niet willen. Nee, nee. Je, moet je, je moet je laten verrassen mm -hmm. door hetgeen wat je daar ziet. Omdat dat bij haar past. Ja. En ja. bij ja. die middag. Ja. Dat, is, dat is bij jou anders, uh, Toos. Want ja. jij hebt natuurlijk wel een voorstelling van, uh, van het ja, ja, ja. Ja, Want dat vraag ik me ook af, Hans. Hebben jullie wel dat je vooraf uh, afspreekt dat ze bepaald de, want wij willen niet dat zomaar alles gespeeld wordt. Nee, Omdat doen Omdat we, we een beetje de smaak van nee, ons publiek hebben. Nee. Jullie, jullie stellen ja. het programma samen aan van publiek ja. En Hans die zegt, ja. nee. kom maar en maak er wat leuks van. Ja, omdat het zijn uh, de, allemaal uh, professionals, hè? Het, zijn, het zijn allemaal uh, docenten, uh, conservatoren, weet ik van wat. Die hoeven ook niet te repeteren van tevoren. Nee, nee, die nee, die, nee, die, nee, die nee, zien elkaar, nee, die nee, die nee, zien elkaar nee, om uh, tussen twaalf uur en half één. En dat, ze hebben wel van tevoren naar elkaar uh, de week ervoor mm -hmm. de spellijst mm -hmm. allemaal gedaan. Ja, ja, ja, dus ja. die hebben ze tegenwoordig ook op een tablet voor zich. Hè? Ja, ja. Dat, dat is, niks meer met blazen. Niks meer met blaad. <laughs> nee. Dat oude gedoe man, dat doen we allemaal niet meer. Dat doen we niet meer. Nee, dat doen we niet meer. <laughs> Is toch en, de digitale snelweg. Hè. Dus dat weten ze van tevoren. Dus dan ja. is het even, even afstemmen in, in welke toonsoort gaan we het spelen. Als iedereen denkt, la, wat dan maar doen, dan doen we dat. En het zou best eens kunnen, dat, want zij heeft ook uh, prachtige nummers geschreven... Ja. voor Edcilia uh, Rombly bijvoorbeeld. Ja. Ja. Het zou best kunnen zijn dat zij wat, die, eigen, uh, wat eigen nummers speelt. Ja, ja. Goed, ja. dat Prima. gaat dus uh, Prima. Uh, morgen weer gebeuren ja. in de krocht. Ja. Hoe laat is de krocht open? Uh, het concert begint om half drie... Maar om half twee is iedereen van te welkom voor een kopje koffie. En, uh, en dan zit ik met plezier klaar om 15 euro in ontvangst ja, juist. te nemen. 15 euro om ja, half Ja, want dat is de volgende vragen. vraag. Ja, ja, ja, Volgens ja. mij moeten wij de prijzen omhoog m'n gooien. Ja, ook. Uh, 15 euro en je mag om half twee al binnenkomen ja, hoor. in de krocht. En dan gaan we naar de kerk, want die begint ook om half drie. Nee, die begint om drie uur. Om drie uur. Maar de, kerk de kerk is, is om half drie open en nee. de toegang is vijf euro. Ja, dat wordt voor sommige mensen een beslissing. Uh, ja, dat wordt een dilemma <laughs> hoor. Gaan oh we Beethoven doen je of je gaan we Simone Pommes doen? Je je je je je doen? Je ja, ja, ja. ja. Nou, nou, dat zoals, is zoals gezegd. Ja, denk ook mooi hoor. Ik hou maar ook van Jess, hoor. Zoals gezegd, ja. het bijt elkaar niet. Nee, nee, absoluut nee, hoor. nee hoor, absoluut nee, hoor. niet. Nee. We moeten afronden. Wij danken uh, Toos okay. en uh, Hans Dank. voor de komst. Dank jullie wel. Wij danken Hotel Hoogland voor dat we hier mochten blijven zitten. En gezellig koffie en thee mochten drinken. Kasper, ontzettend bedankt voor de techniek en voor de regie. De redactie van Roosdaal, Gert van Kuik en jij, de eindredactie Gerry, bedankt. Ja. Yvonne, bedankt voor de koffie en ook nog bedankt voor de presentatie. Ja, jij ook, mensen zonder uh, uh, tot, tot volgende week. Tot volgende week. Dankjewel. Ja.